Nou, dit lijkt me trouwens wel een ja. geschikt plekje om te gaan zitten. Ja. Vindt u niet? Nou, tussen die bende, daar liggen de resten ja. van lieden die geen heren waren, jonge vriend. Een viespijperij zou mij de eetlust vergallen. Het is een schande. En ik begrijp niet dat er niets tegen gedaan wordt. Heer Bommel zweeg en zijn ogen werden glazig. Oh. Geen wonder.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 Huh? Er is niets vreemds aan de gang, hoor. Het is gewoon maar een verdwijnpunter. Oh, oh. Erg handig. Oh. Hiermee kan je alle dingen die je kwijt wilt zijn... naar de minnen niet stralen. Ik weet al, dat is geweldig knap. Wat een uitvinding. Nee, nee. geen uitvinding. Een verdwijnpunter. Oh. Uitvinden kan ik niet zo goed.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 Wat is er toch aan de hand, jonge Heer Olly heeft een gebouwtje laten verdwijnen en nu moet hij zich daarvoor verantwoorden. Hij zoekt het maar uit. Ik ga naar huis. Een gebouwtje laten verdwijnen? Heel natuurlijk dat de heer Dorknoper daar een stokje voor steekt. En ik zal zorgen dat ze verdwijnen, al zou de onderste steen bovenkomen. Dat is bedreiging. Ja, ja. U gaat van kwaad tot erger, meneer Bommel. Ja, uh... Maar ik wil me even tot het Flevelhuisje ja, bepalen. Mijn... Dat is tenslotte ja. de aanleiding tot mijn bezoek.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 ik begin het ergste te vrezen en ik heb jou al lang in de gaten. O, niemand zou willen geloven dat het de schuld van kweten als verdwijnpunt is. Bas denkt zelfs dat ik een moord op me geweten heb. Oh, wat moet ik doen om die arme dorknoper te redden? Die avond had Tom Poes thuis een petroleumlamp aangestoken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 Er, er moet iets gedaan worden, jonge vriend. Ja. Jij zit daar maar, terwijl ik ben nacht en ontij heb nagedacht. Nou, we, we, we... we moeten doorknopen rennen, ja. want hij drukt vreselijk op mijn geweten... zodat er geen tijd te verliezen is. Kan, Jolly. Uh, Wanneer we ja, maar... samen met de politie een reddingsploeg samenstellen en we zorgen... Ja, er is dat... geen tijd voor. Die wereld heeft geen spijs of drank. Zodat zo'n ambtenaar van de honger zal verkommeren wanneer ik niet onmiddellijk iets doe. Hm. Maar ik heb een list bedacht. Met die verdwijnpunten moet er zoveel leefstof overgeheveld worden... dat de stakker op alle plekken waar hij loopt eten en drinken kan vinden. Nou, dat zal dan heel wat eten en drinken zijn. Ach wat...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 Ach so, das ist natürlich Blabbersprache. Aber doch, Tunde-Wede, das muss der Effekt der Parallelliniatoren wesen, die sich in einer Pünn schneiden, wenn sie sich verlängern. Gott, der, der Verdwein-Pünn-Phänomen. Naja, also, äh, der gute Dach, der Verdweineringspunt.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 ...zou ik mij in een commercieel pretpark bevinden. D -d -d -d Drijfzand. En nergens een bordje met een daartoe strekkende waarschuwing. Huh, ik zat weg. Help! Help. Help. Ik doe niet meer mee. Dit is zonde uh. van al dat eten. Want u weet toch niet waar doorknopen ergens in die vreemde oh, oh, onzin. wereld is? Dat voel ik heel fijn aan met mijn. Uh, hmm. Met mijn gevoel. Oh. Ik weet precies waar doorknopper is. Op oh. heet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 Wat kan ik voor u doen? Krammezen, kwak kwak. Het was een van de minnennieters die dit vreemde gebied bewoonden, en het ventje had dorst.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 En tilde het met een teder gebaar uit de bagageruimte. Zodoende merkte hij Tom Poes niet op, die op het dak geklommen was toen het voertuigje tot stilstand kwam. Huh? Pas toen een zwaar gewicht hem op de hoed trof, huh? voelde hij dat hem een gevaar boven het hoofd hing. Huh? Maar toen was het te laat. Hulp! de hoed!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 Tja, apparatus vangt aan in rode gloed uit te stralen door de beroering mijn handen. Oh, oh, ahua. Rits wordt mij te hit onder de vingers. p de p-chonig gloed, als een helles vuur. Wat is dan los? Het is een elektrisch straalkacheltje, een warmondond. Goed merk Dat heb ik thuis ook op mijn kamer. Een straalkachelijn? Dat heeft meneer Pieps ook thuis? Meneer wenst drollig te zijn? Hier is een verwisseling in de spel. Waar is de richtige apparatus? So vraag ik u. Ik, ik weet niets van de richtige apparatus. Ik heb alleen maar dit ding gezien. Putzentrekker. Ekeleire Irkutsk. Hat moeilijke witnis. U bent ontlaten! Meneer Pieps, nee. schaft u zich voort. Ik arbeid niet wijders met een uitgepompte flikwerk? Flik, u bent een schwarze uitvlak op de wetenschapsbestand. Toen professor provit was uitgeraast... trok hij zijn jas aan... stulpte zijn zondagse hoed over de schedel... en stampte naar buiten. De ondichte lederlap... Doch seine Fratzels soll ich der Geheimnis der Verdweineringspunktes erst entschleuen können, wanneer ich der Apparat zurückheb. Ach, was heeft der lose leusen Kerlet geladen? Ach, wellicht heb ik ich meid sehr medelater voren durch meine Torn. Doch ein guter Wort hatt ik ich mei der Hampelmann möglicherweise tot Reden bringen können. Na...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 Het ruikt hier ja bruin. Iemand riep me, maar ik vind het niet prettig om mij in vozels te mengen. Daar word ik scharrig van. Ontlaat de apparatus! Ik toeschouw u een pieps. Onzalige klopskoi! Pas op, als je zo met de verdwijnpunt barrelt, zou je wel eens kunnen verramen. En dan word je min. Ik weet al. Hè?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 Want hij zweeft me steeds door de gedachte... en zijn honger knaagt aan mijn betere gevoelens... zodat ik mijn kelder heb leeggehaald. Smoesjes! Ik weet ja. zeker dat verdachte... Orde! Vanoien, orde is... in de rechtszaal! Ja? Er is niet voldoende bewijs voor de misdaad van verdachte Bommel. Hij dient onmiddellijk te worden vrijgelaten. Hebt u dat, griffier? Volgende zaak. Dat bewijs zal komen. Ik weet wat ik weet.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 Nee, nee, nu niet geaarzeld. Een heer die een onschuldige in het ongeluk heeft gestort... moet alles doen om zijn misstap ongedaan te maken. Wanneer de linkse knop de verkeerde is... wordt alles zwart en ver weg. Maar, ach, wat doet het ertoe? Het leven heeft toch geen waarde meer voor iemand... wiens rachfijn gevoelsleven verscheurd is. En als ik misgrijp... als ik misgrijp, dan zal men zeggen...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 Ik weet al. Gelukkig dat je er nog bent. Ik moet nog iets vragen. Rust, u. Hmm? Het gaat mij om de fluxie. Men moet ja de fysische grotigheid naar de tijd differentiëren. Is dat klaar? Het is gewoon een stolk. Als je de sprig in de gorgel hutst, kan je verramen met de stolk natuurlijk. Ach, nee. Als ik een volkomener diastimeter voor het confronteren aanwend... ...zal ik mij in staat zetten ik... het opponierende imperceptieve... Eén klein vraagje maar. Waar zit de derde knop? Ik ga ipsen. Dat is ja bedurenswaard. En het is uw schuldigheid, meneer Poes...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 In der Rüst meines Laboratoriums, Salik, braucht, verdreht meine Licht, verdient die Boden bei meinem Instinkt und schreien. Nein, keine Mühe, Ausbildung von Assistenten. das ist der schrumpfende Weg der Wissenschaft. U kunt beter een beetje wegblijven van die betoging. Uw assistent Pieps voelt zich tekortgedaan. Hij is de uitbuiting beu. Want het eigenlijke werk wordt door hem gedaan, beweert hij. En nu wil hij een rechtspositie hebben. En daarom heeft hij vriendjes opgetrommeld. Deer plappende humpelman. Hij zei onrustigheid onder de studenten die voor niets studeren willen kunnen. Die zijn ja altijd vreugdig met afneigingen... Pips is een pers. Hij is ja schon moeder wanneer hij 65 uur per week arbeiden moet. Daar weet ik zo niets van. Hè. Maar, maar het is daar niet veilig voor u, dat is zeker. Hier moet ja ordenend opgetreden worden. Hoe kan ik in deze troep der onderzoeking... ...des verdwijnpuntres aanvatten? Wat doet je behoren? Ik, ik kan niets doen. Ik heb opdracht om zacht op te treden... ...en de beweging Vaar. oogluikend gade te slaan... Natuurlijk zou ik liever het spoor van Bommel volgen om de bewijslast rond te krijgen. Maar opdracht is opdracht. De Bommel, wat interesseert de mij die de kerel. Ik, ik wil slechts rustig Houdt. Houdt. mijn arbeid aanvangen. Voor weg, voor piep. Piep. weg met het weg weg het weg de rensgebruik. Ik het in van, van assistenten. Assistente. Dit is wederlijk. Kans, ekelijk. Deze ongetoren jongeren Assef moeten een les leren. Himmel, Ton der Hier ist ja ein schöner Anlass, um diese lose Läusenkerls inzetten vor der Wissenschaft, der ich der Werking experimentell feststelle. Ha sofort an der Arbeit! Geh Recht vor Diese Profneming ist ja befriedigenderweise verlopen.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 ...nergens waren ze in een schroef- of zwetverfahren te zien... ...en de metaal is van buitenordentelijke afharding. Het elkaar nemen zal moeizalige arbeid worden. Niet doen! Niet uit elkaar halen, want dan werkt de verdwijnpunten niet meer. Heer Olly heeft... Wat zoekt u hier? Hm? Maakt u zich voort met de eindloze bommen. Heer Olly heeft de verkeerde knop ingedrukt. En toch is de aarde niet vergaan. Maar daarom is het nu gemakkelijk uit te vinden wat de goede knop is... Meneer Watch, we... ik moet noodwendig de innerlijke samenstelling van deze contraptie betrachten. Knoppen indrukken, het geeft afnuting, verstaat u. Zo even heb ik met mijn studenten vaststellen kunnen dat de werking des apparaten ongehoord is. Hij moet wel gruwzaam versleutelen. Dat laatste interesseerde de studenten natuurlijk niet. Ze hadden alleen maar gemerkt dat er iets heel vreemds met hen gebeurde.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 Want zijn blik viel op de dravende gedaante van de ambtenaar Doorknoper. Die achtervolgd werd door een groepje boze inboorlingen. Hé hey jongens, kijk daar eens. Die vent ken ik. Dat is een ambtenaar eerste klasse. Een overheidsfiguur. Ziet er nou uit dat de arbeiders onze kant gekozen hebben. We zitten achter hem aan. Oh, laten we hem wat schrijzelaar gebruiken. Die positie van ons, assistente, is al tien jaar bij de overheid in studie. Dit is onze kans. Wat <lacht> de toestand.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 Zeker gastarbeiders. Wacht even. Ze gebruiken de nieuwe Wacht. spelling. Het lijkt me dat ze ons ver vooruit zijn. Dat doet er nu niet toe. We moeten hem grijpen voordat hij er weer tussenuit kronkelt. Kom mee. Recht vol pieps. Daar waren de anderen het mee eens. En als één intellectueel draafden ze de heuvel af... om zich van de beambtenmeester te maken. Dit idee had de andere partij echter ook gehad. En daardoor ontstond er een trekpartij waarvan de hooggeplaatste Klerk het middelpunt vormde. Laat dat. Uw bezwaren zijn in studie, heren. Huis, maar ik, ik kan dat, dat niet overhaasten. Dat, dat begrijpt u toch? Ho, hoogstens prioriteit overwegen.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 ik ben in een boze wicht. Kom, kom, kom, profe. Als je slechte dingen doet, krijg je straf. Dat is de wet. Nou, beheers je een beetje. Prouw, hoe kan ik mij tezamen vatten... nu ik de boze aanlag in mijzelf ontdekt heb? Ik ben in een verrukte wetenschappelijke... evenzo als de rest, mijn heren collega's. Maar ach, het is alles de schuld des teufels en apparates. Daar gaat-ie.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 Hier is een gastvrije woning, die ik daarnet in het donker niet heb opgemerkt. Oh, Zou het dan toch nog een hoop voor mij zijn? Heer Olly, oh. de verdwijnpunten heeft dus goed gewerkt. Ja. Bobbel! Aha. Aha. Mooi, What? dat zijn dan twee vliegen in één klap. Huh? Ik arresteer je ja. voor de verdwijning van Doorknoper. Oh, vreselijk, ben ik dan nog niet genoeg gestraft? Eindeloos heb ik door de eeuwigheid gedwaald...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 Ik kan ook, ja, geen hoogachting verwachten. U bent gewoon weer terug, heer Olly. Ik heb de derde knop ingedrukt, zodat al het werk van de verdwijnpunt er ongedaan gemaakt is. Oh. Doorknoper is weer terecht en de studenten ook. Oh. Maar het toestel is verloren gegaan. Oh. Iedere keer dat het gebruikt werd, sleet het, zegt de professor. Nee. En nu is het helemaal gesmolten. Ach ja, oh, zit het zo. Ja, dat had ik kunnen weten wanneer men mij niet zo had afgeleid.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 Ik vrees het reeds, als men mij toestaat, het wordt tijd voor de maaltijd. En dat terwijl ik geen blikopener bij de hand heb. Nu moet ik de conserven met een hamer en bijtel te lijf gaan, als ik me zo mag uitdrukken. Au! Welkom thuis, heer Olivier. Ik hoop dat u zich prettig vertreden heeft. En het doet me genoeg ook de heer Dorknoper te zien, als ik mij verstouten mag. Mij ook, Joost. Het vertreden was erg guur, maar het is goed afgelopen. Ik heb gasten meegebracht, zoals je ziet. Is het eten klaar? En waarom heb je een verband om je te Ik vee? heb mij bezeerd met uw welnemen. Oh. Aan het gereedschap dat ik voor de saucisse fumée en nodig had. Oh. U kunt aan tafel gaan, als u wenst. Ah. Het, uh, het was een leerzame dag. Ik voor mij... Ik dacht... Dat het een nacht was. Ja. Maar nu is het alweer nacht, ja. dus ik moet me vergissen. Ja. Hoe moet dat nu met mijn overwerkformulier? Laat het lopen. Beambten moeten zoveel over hun kant laten gaan. Ik voor mij laat van alles lopen.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 Maar door het ingrijpen van die jonge vriend hier is de derde knop op tijd ingedrukt. Op je gezondheid, Tompoes. Hmm. Bommel, met in de hoofdrollen Mark Rietman, Jacob Derwig en Krijn Terbraak.